Slop hoopt dat het onderzoek na de zomer klaar is. Bij Kaam in Brabant zijn drie mensen zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Een auto belandde door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft. Daar schamte hij een tegenligger, schoof vervolgens door en botste frontaal op een andere auto. De bestuurder van de eerste auto is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. In de andere auto zaten een man en een vrouw, waarschijnlijk een echtpaar. De man zat een tijdje bekneld en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was bevrijd. De bestuurder van de auto, die werd geschampt, bleef ongedeerd. Het weer vannacht bewolkt en vooral in het zuiden en oosten nog regen. Overdag eerst bewolkt, in de middag ook perioden met zon, vooral in het westen. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in het huis van de maan. Um, als u denkt, hoe ziet het er nou uit daar bij Casa Luna? Kijkt even op de site uh, van Radio 1.nl. Uh, uh, en dan ziet u uh, de webcam. En dan kunt u kijken hoe ik hier nu in mijn eentje zit. Alweer... Uh, in de sillen studio. Uh, gelukkig ben ik niet helemaal alleen, maar die, die mensen zitten achter de, achter de andere kant van de kruid. Dat kunt u er weer niet zien. In het eerste uur. Uh was mijn gast Takel van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Dat ging onder andere over hypotheekrenteaftrek. Maar het ging natuurlijk vooral over de huizenmarkt die zo muurvast zit. Ik wil graag van jou oplossingen horen, de luisteraar. En op wat voor manier kunnen we dat doorbreken? Misschien zit je wel met een huis dat niet verkocht raakt. Of misschien ook wat omgekeerde, juist een huis dat heel makkelijk verkocht werd. En graag oplossingen voor die woningmarkt. 0800 1121, dat is ons telefoonnummer. Johan, nacht. Goedenavond, uh, Ik heb uh, ja, architectuur gestudeerd op Théudat. Ik ben afgestudeerd op 1982. Uh, ik zit niet in de architectuurbusiness, maar, maar ik ben nu aan het tekenen tot uh, s ochtends vroeg. Dat zou duren, uh, want ik ben bezig met een prijsvraag. eerste keer sinds 2, 2, 9, uh, 2, 29 jaar. Uh, mijn uh, antwoord aan uw vraag is... Uh, maar wacht even, Johan, één seconde. Want je zegt, ik ben geen architect, maar ik ben wel aan het tekenen. Ja, wat, wat... ja, ik ben, ben architect, maar, oh, uh, uh -huh. ja. uh, ja, maar... Ik ben af, afgestudeerd op TU Delft in 1982. Uh, TU, ja. Ja, maar ik ben afgesloten, ja, bij, niet bij een architectenbureau. Uh, ik ben zelfstandig uh, uh, bezig met die prijsvraag nu. Mm -hmm. En, uh, ja... Uh, ik heb alleen maar één antwoord aan jouw vraag. Als ik uh, alles wat ik uh, achter, uh, ja afgelopen jaren uh, meegemaakt heb, uh, geluisterd en gelezen heb. Uh, in Nederland heb je twee problemen. Eén is uh, natuurlijk de woningmarkt, die in de huis is, zal ik zeggen, gestort. Uh, door uh, toenamende werkloosheid en uh, de toenamende uh, prijs. Uh, Mm -hmm. maar die andere is uh, in het uh, elkaar passende samenleving. En uh, om die twee samen te koppelen, heb ik het idee dat het beste oplossing zou zijn: die leegstaande uh, kantoorbanden als sociale uh, uh, ja, woning. Uh, uh, ik zal het niet corporatie noemen, dat is heel slecht. Tegenvallen ja. bij meerdere me me mensen. Maar, woning... maar jouw, jouw punt is, pak die leegstaande uh, kantoor aan. Ik, Dat zijn er nogal wat in Nederland. Ja, pak uh, ze om. aan. Ja, maak daar van hele leuke, uh, goed betaalbare, niet te dure woningen. En dan heb je daar een toevluchtsoord voor allerlei mensen... van allerlei rassen en uh, afkomst. En uh, die kunnen het betalen, gemakkelijk betalen. Dan heb je een uh, samenkomst uh, van uh, twee dingen. Uh, mensen kunnen gemakkelijk een woning uh, Vinden. En ook dat is goed voor de stroming, uh, doorstroming van uh, ja, mensen in de woningmarkt. En tweede is de samenleving wordt uh, rijker en uh, ze komen elke, elke dag samen, uh, samen uh, uh, in dezelfde pand. En uh, het wordt een uh, leukere uh, plaats om uh, te leven in Nederland ja. denk ik. Want, uh, kijk, maar, uh, maar, maar, sorry, ken je goede voorbeelden uh, uh, of heb jij ideeën om dat op een bepaalde plek te gaan ja, doen? Uh, Bijvoorbeeld, daar was ook een presframe waarin uh, leest aan de pand moest aangepast worden van uh, ABN AMRO. Uh, ik zou dat wel willen doen, maar de, uh, ik heb onderzocht: uh, het gebouw was niet toereikbaar uh, voor mijn idee. Uh, maar anders kan je ook anders pakken. Uh, ik, wou, ik had een hele ja, uh, uitgebreide idee, want uh, ik wou het uh, door laten komen. En van allerlei kanten in het gebouw, door ja. uh, vloeren van glas maken enzovoort. Maar ja. uh, dat maar, gaat te veel kosten. Uh, uh, maar je kan was ook dat de reden waarom het feest niet doorging? Wat zeg je? Was dat de reden waarom het feest niet doorging? Het was te duur? Ja, want uh, ik was uh, in, mijn, in mijn geval, ik vond het te duur en die vloeren waren van beton. Dat kon je niet zomaar doorbreken uh, om een glazen vloer ervan te maken. Maar het is veel gemakkelijker om uh, in het gebouw bijvoorbeeld, dat was mijn tweede uh, oplossing in hetzelfde gebouw, uh, uh, bijvoorbeeld grote cocoons neer te zetten van, uh, uh, ja. Uh, kat elementen klaar elementen waarin mensen kunnen leven. En ik kan ontmoeten, zoals een grote pand ja, ja. van een kantoorpand. Okay. Johan? Ja, zie je. Ja. <laughs> Sorry, het was, het ja, stopt ja. Een beetje, ja, ik stop opeens heel altoos. Ja, nee, ja. Ik, ik, ik wou zeggen, volgens mij heb je je punt gemaakt. Dank je wel. En uh, ik wil je daarvoor danken. Dank je wel. Je, dag. dag. Elsmieke ja. Kemkes, die stuurt een mailtje naar Kazeloenen.nl en ze schrijft: We moeten niet zo somberen. Economie is psychologie. Als iedereen negatief is, durft niemand een huis te kopen. En je moet bij het verkopen niet te hoog inzetten. We hebben net het huis van mijn vader verkocht binnen vier weken. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaar gezakt en we hebben onze prijs daaraan aangepast. Voor ons gevoel een lage prijs in verhouding met een paar jaar geleden. Maar het is wel een eerlijke prijs misschien. Zo wordt de huizenmarkt wat eerlijker. We hebben ons eigen 15 jaar geleden gekocht voor de prijs in guldens, die het nu nog steeds in euro's opbrengst, opbrengt. Erik, goedendag. Hey, Wat is jouw oplossing voor uh, de situatie op de woningmarkt, Erik? Nou ja, oplossing. Ik zat zo eens even te brainstormen en ik, ik had uh, bij mezelf bedacht: van ja, jeetje, de huizenprijzen blijven dalen, dalen, dalen. En de mensen hebben die huizen natuurlijk gekocht in een tijd en. Ja, die, die staan maar te koop en te koop en te koop. Dus raken hem gewoon niet kwijt, hè. Mm -hmm. um, het probleem is dus dat de politiek al enkele tijden aan het dralen is met die woningmarkt. En dat is niet een jaar, niet twee jaar, maar al drie jaar zijn ze aan het klooien. Yeah. En er, worden eigenlijk, er werden eigenlijk nooit besluiten genomen. En de mensen die dus een huis te koop hebben staan, die zijn dus eigenlijk nu gewoon de dupe. Hè? En die gaan er voor tien, twintig, dertigduizend euro in. Nou was mijn idee van, schaf in één keer de hele, hele hypotheekrenteaftrek af. In één keer, cold turkey. In één keer. Maar dan moet er wel wat tegenover staan. Vanuit de staat, zeg maar. Namelijk? Nou, een eenmalige vergoeding, zodat we voor alle huizenbezitters, zeg maar, de hypotheeklasten weer wat lager worden omdat er een stuk wordt ingelost in de hypotheek. En dan moet er ook nooit iemand op over de aftrek. Maar even concreet: stel je voor iemand heeft een, een hypotheek van 2,5 ton. 2,5 ton, ja. Uh, lijkt me een redelijk bedrag. Uh, en, en dan, uh, hoewel, nou geld... Het gaat nu om en bij de 2 ton waard zijn, want de huizenprijzen zijn echt enorm aan het dalen. Ja, dat heb je het over mensen die een kort geleden gekocht hebben. Maar even gemiddeld zegt iemand 2,5 ton uh, schuld. Uh, dan zeg jij, schaf die hypotheekrenteaftrek in één klap af. Wat voor, één vergoeding, klap. wat voor vergoeding zou die van de staat moeten krijgen dan, ongeveer? 20%? Als, als gederfde inkomsten? Ja, zoiets. Ja, dan zou die 40.000 euro krijgen. Ja, om en nabij. En wat, wat, wat gaat en er met die 40.000 40 euro, euro gebeuren? Gaat iemand daar dan een feest mee vieren? Of moet dat gebruikt worden om te, de, de nee. hypotheek te verlagen? Dat moet dus in de hypotheek worden gestopt. Echt direct in de hypotheek zodat de hypotheek lager wordt voor alle mensen. Mm -hmm. En dan is de huizenmarkt in één keer, denk ik, uit het slop. Maar wel een beetje dat duur, komt... toch, voor het Rijk? Ja, maar ja, we kunnen ook 35 miljard garant staan voor, voor Europa, ik bedoel. Ja. En dan denk ik dat je 35 miljard beter hier in Nederland kunt investeren. Want dan, dan gaat de economie pas echt vooruit hier, ja, denk al... ik, hoor. Als, als mensen... Uh... Ja, dat is niet echt ingewikkeld natuurlijk. Je, je, je maandlasten uh, worden dan hoger omdat er geen hypotheek is... maar worden weer lager omdat je lening weer lager wordt. Nou ja, wat, wat, wat schiet je er dan netto mee op? Uh, ik denk dat je uh, daar netto toch wel wat mee opschiet. Ja, ja. Nou, ik vind, ik vind, laat ik zo zeggen, ik vind het een origineel idee. Ik heb het nog niet gehoord. Het lijkt me ongelooflijk duur, maar uh, ik vind het wel een origineel eigenlijk. Frank, mag ik je even iets off-topic vragen? Off-topic, ja. Heel even kort. gewoon. Uh, Spanje zit momenteel enorm in de problemen. Hè? Mm -hmm. Wat dacht je nou als Spanje nou eens aan alle voetbalclubs... <laughs> de schulden die die voetbalclubs hebben in één keer terugvragen? Dan denk ik dat Spanje ineens uit de problemen is. <laughs> <laughs> je bedoelt het geld dat, dat de, de overheid topic. in die voetbalclubs gestoken heeft? Ja, want het gekke is nu, wij moeten dus nu die Spaanse banken gaan helpen. Wij hebben al onze spelers verkocht voor ik weet niet hoeveel miljoen. En die gaan we dus nu eigenlijk zelf betalen. Of zie ik dat fout? Snap <laughs> <Stap> je <lacht> ja. hoe ik hem bedoel? Ja, ik, ik begrijp wel een beetje de richting waarin je denkt, ja. ja. Nou uh, Erik, ga maar lekker verder denken. Ik praak het denk weer verder. Goed zo. Nou, maar volgens mij is dat, wat ik zei best een... Uh, heel redelijke optie. We, we gooien het in de groep. En als, als jij denkt: van ik wil eens reageren erop, 0800-1121 is ons telefoonnummer. 0800-1121. Dank voor het bellen, Erik. Hey, Frank. vanavond. avond. We hebben het over uh, oplossingen van de woningmarkt die op slot zit. We gaan uh, even muziek draaien. En dan zijn we zo meteen weer terug met dit topic: 0800-1121. Daarop kan je dus bellen als je uh, denkt: van nou, die woningmarkt die moeten we maar eens op een hele andere manier uit het trekken. Me and the boys, my good guy too. We drinking whiskey tonight. Go get your butt. got the picking for your party boo, This time's got something we can use When can you live if not this night We're drinking whiskey tonight He likes his bourbon with a little bit of water, well she likes his man with a little bit of soda He likes, she likes, we like and we all drink together So come on and pass that stuff around You can get anything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 Like we like, we all drink together Come on and pass this stuff around Well, you can get anything that you want, don't you see it? Just come and get away, get in good company I got a girl on my left, I got a little girl on my right Yes, ma'am, We drinking whiskey tonight Ah, we drinking whiskey tonight That so good Het klinkt het rechtstreeks uit de jaren twintig van de vorige eeuw stamt. Maar het is toch echt heel recent allemaal. Poki Lavarge was dat met Drinking Whiskey Tonight. We hebben het over de woningmarkt die behoorlijk op slot zit. En we willen graag praten met jou over oplossingen in die richting. 0801121. dat is de telefoonnummer van Casaluna als je weet of denkt te weten hoe we dat hele proces kunnen doorbreken en weer een beetje vlot kunnen trekken. Je kunt ook uh, twitteren trouwens, hashtag Dumos of hashtag Nicolaas, goedendag. Ja, goedenacht. Ik zit in de auto, ik zal eentje luider praten. Misschien ben ik nu verstaanbaar. Uh, redelijk luid en duidelijk. Oké, okay, heel mooi. Oplossing voor de woningmarkt. Nou, dan vraag je in eerste instantie af, hoe komt het zover dan dat het op deze wijze gekomen is. En het punt is natuurlijk dat iedereen praat vanuit eigen retoriek. Uh, sommige mensen denken dat het allemaal weer aan de gang komt als de hypotheekrenteaftrek uh, eraan gaat. Uh, persoonlijk denk ik, maar ja, zou dat de oplossing zijn. Want op basis van die hypotheekrenteaftrek hebben we tenslotte allemaal het huis gekocht. En hebben we ons inkomen gepland voor de eerste 20, 30 jaar. Ja. En dat hebben we ons, daar hebben we op vertrouwd. Dat moet je misschien gewoon laten, als je het vertrouwen wil herstellen. Maar uiteindelijk is de oplossing volgens mij vertrouwen. En om te beginnen is de klant in de woningmarkt gekomen ten tijde van de kredietcrisis. Eh, banken financieren niet meer. Het is niet zozeer de hypotheekrente of wat dan ook. Nee, banken financieren niet meer. Ja. Nou, dat hebben we net allemaal kunnen horen. Ik heb het niet helemaal kunnen volgen. Mm -hmm. Ik zat niet voortdurend in de auto. Maar daar zit wel een probleem natuurlijk. Ja. Maar goed, we hebben ondertussen... één eh, meneer Rutte gehad. Die heeft anderhalf jaar tegen ons aanlopen praten... ...met de mededeling dat we allemaal in onze portemonnee zouden gaan voelen. En dat we allemaal zouden moeten gaan bezuinigen. 18 miljard. Op het moment dat hij voor het eerst die 18 miljard riep, hadden we gewoon heel keurig 60% staatsschuld van het, eh, eh, het eh, BNP. Helemaal geen reden om te gaan beschouwen. Ja. Maar, maar goed, het, het kabinet, Nicolaas, dit kabinet en ook de voorgaande kabinet... hebben steeds gezegd, wij doen niks aan de hypotheekrenteaftrek. Dat is niet helemaal waar, er zijn natuurlijk al wat beperkingen ingevoerd. Nee, okay. Maar in grote lijnen is de hypotheekrenteaftrek nog steeds intact. Um, ja, maar, jij zegt, en dat, dat was ook de, de teneur van het eerste uur... dat die hypotheekrenteaftrek helemaal het probleem niet is. Er zitten hele andere dingen aan. Maar hoe, hoe trek je nou volgens jou die huizenmarkt weer vlot? Vertrouwen geven aan de markt. Vrouwen geven de markt dat we nou eenmaal gewend zijn. We hebben een uh, systeem met fouten. Oké, okay, waarom moet je de koopmarkt stimuleren als je de huurmarkt zou moeten stimuleren? Maar goed, uh, we doen beide. Het is een systeem met fouten. We hebben het nou eenmaal. Uh, laat dat gewoon zitten. En geef de mensen vertrouwen dat dat gewoon zo blijft. Ja. Dat één. En ten tweede ja, dat zijn de banken die niet meer financieren. Zorg dat die banken wat meer garanties krijgen nodig, en zorg dat zij gewoon kunnen financieren. En het is nogmaals vooral een vorm van vertrouwen dat op dit moment uh, de mensen die me hebben... Ja, maar, maar even, even, ook... ter, even terugpakken wat je zegt. Hè. Die banken die, die hebben moeite om geld aan te trekken. Ja. Um, dat werd ook door Taken van Hoek gezegd in het eerste uur. Maar... We hebben die banken toch al zo enorm geholpen. Ik bedoel, kunnen ze nou gewoon eens een keertje gaan doen waar ze voor opgericht zijn, namelijk uh, uh, uh, dienstverlenen? Ja, dat zou wel moeten. Uh, ik uh, vind dat een groot probleem. Echter, gelukkig dat we die banken met 98 miljard gesteund hebben. Want uh, in het jaar van de kredietcrisis zijn er toch even 7000 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn 7000 drama's voor mensen, wat helemaal niet nodig was geweest. Uh, alleen maar omdat de banken zo nodig hun geld moesten terug hebben. Ja, Nicolas, jij klinkt... De banken die moeten gewoon draaien. Jij klinkt goed geïnformeerd. Wat, wat doe jij precies? Ik ben bedrijfsadviseur en jurist. Oké. Okay. En, en heb je specifiek met dit soort problematiek te maken in je werk? Ja, zeker. Zeker. Ik uh, help bedrijven die een financieringsprobleem hebben... En daarom kom ik veel bedrijven tegen die banken hebben die eigenlijk helemaal niet willen financieren. Ja, dat hoor je veel. En ook de rente op ronde druk van Basel 1, Basel 2, Basel 3, Basel 4. Maar men onder druk daarvan de rente omhoog doet. Rentepercentages voor ondernemingen van 14, 15 procent. Ja. Het heel normaal te worden. Even te uitleg, die basisafspraken, dat zijn de, de bedragen die zeg maar, banken in, in uh, contante waarde moeten hebben. Dus de, de, de, als, al het geld wat ze uit hebben bestaan, daar moeten ze een deel van echt in kassen hebben. En dat is steeds groter geworden, dat deel. Ja, de Europese Unie, AFM, maar eigenlijk dat. Dus banken die lenen eigenlijk niet meer zo goed Ja. uit. En dat, dat zet de economie een beetje onder druk natuurlijk. Ja, dat... ook de ook de huizenmarkt. Ook de huizenmarkt. Want ik bedoel, je moet gewoon, als je naar huis zou willen kopen, gewoon het geld kunnen lenen. Ja. En dat kan niet meer. Nou ja, dat, dat kan nog wel, maar waarschijnlijk alleen bij de, de, de, de minst riskante uh, klanten. Dan, dan wordt het nog relatief makkelijk ja gezegd waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Dat scheelt dat heel erg veel. He, dus dat je eigen geld in kunt brengen. Uh, maar ja, om eigen geld in te brengen moet je toch eerst je eigen huis gekocht hebben zij voorkeur een huis wat je in de negentiger jaren toch hebt... Um, wat toen aardig in prijs is, is deze. Dan kan het nu nog steeds wel wat opleveren natuurlijk. Maar, uh, ja, goed, zit van het slot. Je verkoopt je oude huis niet, dus je kan ook iets inbrengen in je nieuwe huis. Ja. Well, nou ja, um, vertrouwen. Dat, dat, dat zou eigenlijk de oplossingsrichting moeten zijn. Vertrouwen in de economie, en dat geldt niet alleen voor de huizen... Uh, ook de consumentenbestedingen blijven, blijven achter. We hebben van het dat rapport in maart kunnen lezen. De directeur gaf dat zelfs in de persconferentie vrij een dag voor de publicatie. Uh, de consumentenbestedingen blijven achter vanwege een gebrek aan consumentenvertrouwen. Onze economie is gewoon helemaal niks mee. Niks mis mee. Alleen men in, geeft niet meer uit. En dat is een gesprek aan vertrouwen. Nou, we zullen en het... Uh... Ja? Dat komt gewoon omdat anderhalf jaar van ene en meneer Rutte hebben moeten horen. Dat moeten we bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Ik vroeg ergens op, maar goed, zij zo, dat heeft hij wel verroepen. En als men geeft dus geen geld meer uit. Ja. En ja, banken die staan onder druk. Moet gewoon, de boel moet weer vertrouwen hebben. De boel moet weer aan lopen. Dat is het enige wat er moet gebeuren. Oké, okay. dank Nicolaas. Ah, da dank voor het bellen en een, uh, en een goede reis nog. Dank je wel. Je kunt uh, ons bereiken op 0800 1121 met oplossingen uh, voor de vastzittende woningmarkt. Hoe uh, gaan we dat doorbreken? Peter, Goedenacht. Goedendacht. Uh, goedendacht. Uh, u zegt het goed, de banken zijn uh, opgericht... om uh, ja, de burger uh, tegemoet te komen... Er is helemaal geen bankencrisis. Zolang er bonus worden uitgedeeld van anderhalf miljoen, wij hoeven geen banken te steunen. Maar wat is de oplossing? De oplossing is uh, dat de burgers kredietwaardig worden. Dit zijn de burgers niet. Als men bij een bank aanklopt met een tijdelijk contract, dan stuurt men je lachend de deur uit. Yeah. Ja. Nou, als we nou een het, het maken van één jaar, producten uit China... Stop ermee, breng die arbeid naar het eigen land. Geeft, hem, geeft, men een eigen, uh, geeft men een eigen vast contract hier in eigen land. Dan ga ik naar de bank en dan ben ik kredietwaardig. De vorige Bellen had het over vertrouwen. Vertrouwen, vertrouwen. Dit vind ik zulk een rekbaar begrip. Uh, vertrouwen moet ik op papier hebben, niet in woorden. Ja, ja. Maar zit vertrouwen... ook niet, want je, je zegt terecht hoor, dat uh, mensen met een, uh, alles behalve een vast contract, zeg maar. Ja. Uh, um, eigenlijk de grootste moeite zullen hebben waarschijnlijk om uh, geld te lenen. Ik denk dat oh, je ja. dat terecht constateert. Maar zeg dat ook niet iets over uh, de rare normen die we op dat gebied uh, hanteren. We hebben heel veel ZZP'ers inmiddels. Ik geloof bijna een miljoen. We gaan richting 800.000 ZZP'ers en het gaat richting het miljoen. Allemaal mensen die uh, gewoon geld verdienen met een, een zeker perspectief. De ene is het moeilijker, moeilijker, de andere minder moeilijk. Ja, ja. Uh, maar die komen niet meer aan kredieten. Nee, die niet de ZZPS, dat is een, een nieuwe vorm van de, van de vroegere zelfstandigen, de bakker, de slager, de groenteverkoper, ja. die zijn uiteraard niet kredietwaardig. En uh, men is niet kredietwaardig, dan blijft, blijft de eigenaar van een huis met zijn huis zitten. De ja. oplossing is de mensen vaste contracten aanbieden, dan wel contracten van 10 jaar. Dan is de bank ook bereid nou, om een mooi bedrag te lenen. Maar ja, zolang men lekker in China zit te kopen en in China zit te kopen, dan zijn de mensen in China wel kredietwaardig. En de huizenverkoper hier, die raakt zijn huis gewoon niet meer kwijt. Maar is het dan de schuld van de Chinezen? Nee, dat is de schuld van de kapitalisten hier in Nederland. De grootverdieners, de bonusgraaiers, die kijken alleen maar... Die kijken niet naar de huizenmarkt. Die kijken gewoon wat, wat, wat kost met dit product per uur, dit product per stuk. Maar Peter, en... zijn, we, zijn we niet allemaal een beetje bonusgraaiers geweest de afgelopen jaren? Want we hebben de huizenprijzen zien stijgen. Nou ja, iedereen die een huis had, en dat zijn er nogal wat, die hebben dat natuurlijk... Flink van geprofiteerd. We hebben allerlei mogelijke slimme nou, we, we. Uh, financiële producten ingetekend. Want we dachten ook dat we er beter van werden. Nou, we, we vinden ook zo'n rijkbaar begrip. Wij het zijn de babyboomers geweest. De generatie geboren. 1945, 1950, 1960. Welk een huisje voor 10.000 gulden. La, laten we zeggen 40.000 gulden gekocht hebben. Um, dat, zijn de, dat zijn de huizenbezitters. Dat is niet ons probleem. Dat er geen huis voor mijn generatie, 40 plus, het is niet ons probleem. Dat de huizen niet verkocht worden. Dat is hun probleem. Het is gewoon hartstikke eenvoudig. Stop voor één jaar namens nou met de inkoop in de Chinese producten. Laat het hier maken. Kijk bijvoorbeeld naar Audi. Een gewaardeerd Duits automerk. Ja. Dat, dat is gesloten. U weet inmiddels dat het in Sint-Petersburg Rusland gemaakt wordt, de onderdelen. Kijk naar Philips. Made in China. Dat is voor mij toch geen Philips meer? Dat zijn allemaal technische. Dat, is, dat zijn voor mij producten. Maar, maar de mensen in China zijn kredietwaardig. Zolang, men, zolang die grootkapitalisten in China blijven produceren... Zit, zitten de babyboomers hier met huizen die onverkoopbaar zijn... want de bank is niet, om, niet bereid om geld te lenen. Ja, ja, okay. En dan mag geen enkele steun gaan naar banken. Zolang er bonussen worden uitgekeerd... is dat een taboe... Om... Nou, het is gewoon als duidelijk. Men heeft hier geen vaste contracten, geen serieuze contracten. Allemaal van die flut. Uitzendbureaus met werknemers. Die zijn niet kredietwaardig. Men koopt geen huis meer. Ja. En de huisverkoper heeft een misbelegging gedaan. Ja, Peter, ja. ja jouw punt is duidelijk. Oké. Okay. Hey, dank, dank voor Bellen. Oké, okay, fijne. Oké, okay, dank, ja, ja. dankjewel. Ja, dank. 0800-1121 is de telefoonnummer van Kazeluna met jouw oplossingen, uh, op, uh, wil ik zeggen. Met jouw oplossingen om de woningmarkt uh, weer vlot te trekken. 0800-1121. Misschien is dat wel een vrouw, uh, realiseer ik me net, waarvan je hoopt dat ze een keertje heel erg boos gaat worden. Maar misschien ook wel niet. Katie Mellewa was dat met uh, het liedje Moonshine. We hebben het over de huizenmarkt, die uh, zo vast zit als een... Nee, dat ga ik niet zeggen. En de oplossing wil ik graag horen van u. Van Paul Meijer bijvoorbeeld. Goedenacht. Paul Meijer? Ja, ben ik. Dat dacht ik al. Ik hoorde een ademhaling ik dacht, dat volgens mij is dat Paul Meijer. Uh, dat klopt, dat klopt. Ja, welkom in het programma. Je mag het zeggen. Dank je wel. Ja, we hebben uh, eigenlijk een goed uh, initiatief afgekeken... van uh, Annemarie van Gaal, de toponderneemster... Uh, die uh, een heel goed idee had. Die had gezegd moeten we moeten ophouden met het betalen aan uh, pensioenfondsen... en al de werkgevers moeten gewoon uh, hypotheken af gaan betalen van werknemers. En als je wij zegt, je bent gemeenteraad zit in Haarlemmermeer, hè? Dat klopt. Dat dus klopt. de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft het idee van Annemarie van Gaal overgenomen? Nou, wij hebben dat idee opengenomen en we hopen dat de gemeenteraad van Halenwammeer daar uh, ook net zo enthousiast over is als wij dat zijn. En wie is wij in dit hemelse verband? Nou, Wij zijn in dit geval, uh, is mijn partij in Fortse Halenwammeer, die heeft gezegd we moeten eens kijken wat we daaraan kunnen gaan doen. En ik vind uh, uh, daarnaast wat iets onderbelicht is in het programma... Nou, ook, wacht even, wacht even. even, even dit aspect, want het is een interessante ja. gedachte. Jij ja. zegt dus uh, niet uh, uh, pensioen opbouwen, uh, het werkgeversdeel... maar een werkgever betaalt in feite gewoon de hypotheek van Meneer Dumorsje af, langzaam. Klopt. Wat is Klopt. het voordeel daarvan? Nou, het voordeel daarvan is dat heel veel mensen, ook van mijn leeftijd... een, een, een aflootelijk vrije hypotheek hebben genomen... en uiteindelijk blijven zitten met een enorme schuld... En terwijl de werkgever zegt, je moet luisteren, we gaan je hypotheek afbetalen. Als je 65 bent, uh, is je huisvrij en dan heb je een eigen pensioenpotje. En daar kun je mee doen en laten wat je wilt. Ja. Dus dat vonden wij een uitstekend oké. Okay. En dat uh, nemen wij graag over. Maar het, het voordeel is dat jij je hypotheek daarmee afbetaald hebt. Ja. Dus dat je woonlasten naar, eh, naar je nooit, nooit naar nul gaan natuurlijk. Want daar zorgt de gemeente wel voor. Um, maar je woonlasten worden heel laag. Maar je hebt geen pensioen opgebouwd, dus waar moet je dan van leven? Nou, als jij je hypotheek hebt afgelost... stel je voor, je hebt een huis van 3,5 ton. En je hebt uiteindelijk, als je 65 bent, die 3,5 ton afgelost. Mm -hmm. uh, dan kun je altijd je huis verkopen en, en kleiner gaan wonen. En dan heb je wel een buffer voor je oude dag. Ja, maar als je nog niet kleiner wil gaan wonen? Nou, dat lijkt me sterk. Ik bedoel mensen die, die, die, die 65 zijn en ouder zijn en in een groot huis wonen... en oude kinderen hebben gehad, die gaan graag kleiner wonen. Het gaat alleen om het feit dat je niet met de rechtsschuld blijft zetten... en dat je bijna niet meer kunt leven. En ik vind het een heel sympathiek voorstel. Want met de pensioenfondsen die wij hebben... en de, de opbrengsten die eruit voorkomen, ja, daar word ik ook niet echt gelukkig van. Ik vind het een sympathiek dat voorstel, Paul. Dat ben ik met je eens. Maar ik vraag me nog steeds af. Want jij dwingt mensen dan dus om een huis te verkopen. Nee, je dwingt helemaal niemand tot een huis te verkopen. Maar het enige voordeel wat die mensen hebben is dat ze geen restschulden hebben met hun hypotheek. Ja, maar als ze niet gaan verhuizen, dan hebben ze geen centen van te leven. Want uh... je bouwt geen pensioen op, toch? In, immers in dit plan. Nee, maar goed, in dit plan maar goed, dan, kun je, dan kun je altijd nog zeggen van... ik, ik, ik, ik, ik ga eens kijken hoe we, dat, hoe we dat gaan oplossen. Ik zeg maar niet dat mensen een huis moeten gaan verkopen, maar met de huidige problematiek... En met de mensen van mijn leeftijd blijven heel veel mensen zitten met een enorme restschuld. Dus dan kun je pensioen krijgen, maar dan moet je dat afbetalen om je huis af te betalen. En dat schiet ja. ook niet op. Ja, ja, nee, dat is duidelijk. Maar de vraag is of je niet dan vervolgens met het dichten van het ene gat een ander gat gaat, wat minstens net zo groot is. Nou, dat denk ik zeker niet. Ik vind alleen dat dat heel erg onderbelicht is. En dat geef ik even het voorbeeld van, van mijn eigen ouders aan. Die zijn ge net geboren na de uh, Tweede Wereldoorlog, de babyboomers... Mijn vader heeft een huis gekocht uh, destijds voor 110.000 gulden... en verkocht euro tijdperk voor 750.000 euro. Goedemorgen, zeg. Ja maar, goed, dat, ja, maar goed, jij zegt goedemorgen, maar dat is echt, dat is echt een uitzondering. En die mensen uh, uh, die uh, verleren overal tussendoor. En, en die groep is, is vreselijk rijk. Die, die, die is eigenlijk nooit ergens voor, voor, voor afgerekend. En ik vind dat we daar ook geen rekening mee moeten gaan houden. Nou, je vindt dat de babyboomers uh, financieel uh, maar eens een beetje aangepakt moeten worden? Nou, niet aangepakt moeten worden, maar daar wel aan mee kunnen gaan betalen, inderdaad, of aan mee kunnen bedragen. Want dat heel veel babyboomers die ik spreek, geven mij er ook gelijk in. En dat is inderdaad een feit. Toen de euro werd omgewisseld voor de gulden of andersom, zijn er heel veel mensen er heel erg op vooruit gegaan, maar de jongere generatie waar ik onder val en jij ook bent, niet echt. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, uh, uh, uh, uh, Forza Haarlemmeer, zo heet je de partij? Zeker. Die gaat uh, dat plan inbrengen. Ik ben benieuwd wat, uh, wat de rest van de gemeenteraad uh, ervan vindt. Ja, je kunt het toch... Zijn, op... zijn, mee... zijn met ons hey. eens, hè. Uh. Oh, ja? Tuurlijk. Ik, ik hoop het voor je. Dank voor het bellen, Paul. Graag gedaan. En een prettige nacht. Dank je wel. Jij ook. Bye. Dag. Jacob Hesseling, nacht. Ja, goedendacht. Je had een, een heel uitgebreide mail gestuurd, uh, Jacob, die ik niet, heel, niet zo snel kon lezen. Dat ik dacht, weet je wat, we bellen je gewoon. Ja. Nou, het is zo dat uh, ik vond het heel interessant, het gesprek met uh, Taker met, uh, uh, van der Hoek. Ja. En uh, alleen wat me opviel, waaronder belicht bleef ook, is, uh, is uh, de prijs van het, uh, van, het, van het wonen. Als je kijkt naar de ontwikkelingen uh, van, van de prijzen op de woningmarkt uh, vanaf 2000 tot, tot zeg maar 2006, 2007. Mm -hmm. Dan zie je dat dan een gigantische. Uh, heeft plaatsgevonden. Nou, dat, dat is allemaal... Uh, ook, ook in het piramidespel is het een hele tijd goed gegaan. Ja. Eh, omdat mensen konden zich steeds een duurdere woning ook uh, veroorloven. Ja, want ze verkochten hun Om, eigen huis voor ook, meer geld. Uh, hè? Want ze verkochten hun eigen huis voor meer geld. Ja, precies. En de bank die, die gaf het dus weer uh, nieuw geld. Nou, en op een bepaald moment... Uh, dat zie je in de geschiedenis, dat het vaker gebeurd... zie je dat, uh, dat je dan uh, de markt wat gaat stagneren. Helaas bleek in 2007 dat er een economische crisis aankwam en daarna er nog eentje. Dus die heeft de zaak ver, verergerd, maar was niet, do, niet de oorzaak van de feitelijke huidige crisis. Die, die, die, die toch vooral te maken heeft met het uh, vooral het reengroeien van, uh, van, van, van de prijs van het wonen. Hè? Wat mensen daar voor kunnen betalen. Ja. Nou En als je dan kijkt, uh, en dat is een ander element, ook van die prijs van het wonen van nu, is de actuele rente. Ik weet niet of je, nou, veel mensen ja, hebben besloten vroeger een variabele rente af. En de betaalden, dat zegt niet het verhaal, maar de betaalden ze een relatief lage rente. Ja. Maar ja. sinds de rente over de hele wereld in Nederland vooral heel laag is komen te liggen, zie je dat banken die variabele rente, dat ze daar nu allerlei toeslagen op loslaten. Ja. Je ziet ook dat banken uh, steeds meer zekerheid vragen. Maar ondanks de vragen van die grotere zekerheden... zie je dat de reële rentes die ze hanteren. Ik laat het laatst van Holdera, die had een studie nagemaakt. Dan zie je dat, de, dat toch de reële rente op het ogenblik rond de 4-5% ligt. Terwijl de ronde 1-3% tot 3 zouden, ze, uh, zouden ze een reële winst van 2-2% maken. Ja, de, de banken leggen 1-2% tot 2 opslag op die rente, geloof ja, ik, op ja, dit moment. Ja. Nu... Nee, ze leggen er vier op. Normaal zijn er twee. En een reële rente. Banken berekenden vroeger een reële rente van uh, van twee. En je, je leende in de jaren 70 leende je voor 9% leende je geld. En de banken die kochten in voor zeven. Was een reële rente was twee ja. maar nu zie je dat de een reële rentepercentage dat die veel hoger liggen. Nou, en dat leidt het er dus ook toe dat je dat je ja, dat, je, dat, je, dat je voor de hele grote groep, niet alleen voor status... en dan kom ik bij het volgende punt, maar, maar voor ook voor een grote groep van een te teken modaal... het gat tussen uh, datgene wat je betalen moet en datgene wat, uh, wat, gevragen, wat je gaat wat je betalen kunt... dat het veel te groter is. En dat geldt niet alleen voor de, voor, de, voor, de, voor, de, voor de bestaande markt, maar ook voor de nieuwbouwmarkt... wat aangeboden wordt, zeg maar, in een segment waar niet zo hoog ligt als, uh, als voor een statusgroep... ...en zo tegen de drie ton, daar hebben mensen ook die uh, betalingsproblemen. Ja. En wat er dus zou moeten gebeuren, je ziet er ondertussen ook dat de woningbouwprogramma's van 90.000... ...en tot, uh, in, in de jaren 2000, teruggelopen zijn tot, tot nou, paar ongeveer nu nog 40.000. Ja. En wat er dus zou moeten gebeuren is dat je in een aantal jaren, minstens 10 jaar een woningbouwprogramma zou moeten hebben van, van 30.000 tot 40.000 woningen per jaar... wat in het segment past van status tot twee keer modaal. Ja. Nou, en als je dat doet, dan ben je van het hele probleem af. Alleen duurt het twee, drie jaar voordat je dat uh, bereikt hebt... Om de, om de bouwprogramma weer op dat niveau te krijgen. Ja. En daar heb je dus uh, een fine-tuner nodig. Een overheid die dat daar, die daar stuurt. Ja. Nou, weer in de hele, hele ontwikkeling is er eentje van terugtredende overheid... Nou, als er één terrein is waarop de, de overheid uh, niet moet terugtreden... dan is het eigenlijk wel de, de, de woningbouw en de ruimte heen. Ja. Daar ja. aan natuurlijk. Oké. Okay. En, en dan kom je ook aan het punt van, uh, van de Viennijkswijken. Ja. Nou, ook daar heb ja. je gezien dat de prijsontwikkelingen... dat de regie daarover, uh, die is, is eindelijk ver verloren gegaan. Ja, ja. En uh, dat, is, dat, dat heeft geleid tot de huidige brokken. Oké. Okay. Nou, Ik... wat, wat dan nog mijn laatste punt is... Ja, oh, je hebt om... nog geen... Ja. Om, het, om het, de hele boel een beetje te financieren, zou je dus ook uh, in de sfeer van het huren, zou je meer rust aan de front moeten brengen. En uh, ervoor en zorgen dat, uh, dat, dat woningcorporaties veel meer dan nu toch een deel van de voorraad verkopen aan de woners tegen een redelijke prijs. En door, dat, uh, door een stukje interne financiering kun je dat zo doen dat het betaalbaar is... en huurders, feitelijk voor okay. als ze de woning gekocht hebben... Okay. toch voor dezelfde prijs kunnen blijven wonen. Jacob, ik ga je danken, want ik? <laughs> ik heb het vage vermoeden... dat je nog wel uh, max minimaal kwartier door zou kunnen praten. Nou, dat, dat, ja, weinig vragen. En wat we gevraagd om het even uh, ja, ja, en uit te Ja, dat leggen. heb je zeker ook gedaan. Dat heb je okay. uiteindelijk gedaan. En het, ook heel, het is ook prima hoor. Want uh, ik geef je graag de gelegenheid. En we hebben best veel bellers dus uh, vandaar. Ik uh, wens je wel veel succes met je programma. Oké okay, Jacob, dank voor het bellen. Bedankt, bedankt. Dag, dag, ik lees even een mailtje voor van uh, David Peek uit Middelburg. Die schrijft... Uh, Goedenacht, naar nou mijn idee zou het goed kunnen helpen... om de huizenmarkt weer enigszins slot te trekken... als er meer jonge mensen, starters buiten de commerciële markt... zouden lenen om een huis te kopen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen van ouders of andere familie... met een uh, echt zuivere belastingregeling. Dit in tegenstelling tot de huidige regeling die verplicht 4% als resultaat uh, te rekenen... terwijl de marktrente hooguit 2,5% kan zijn. Dus als ouders geld lenen aan hun kind... dan moeten ze daarvoor 4% minimaal rekenen... Uh, anders dan wordt het niet geaccepteerd. Um, dat is, uh, hij zei, oh goed, ik ga je verder. En dan schrijft hij, ik heb vijf jaar geleden mijn huis kunnen kopen... door van mijn ouders te lenen... en zie nu dan ook de effectieve renteaftrekproblematiek aan mij voorbij gaan. Dit was de enige reële oplossing... omdat ik zonder vastwerk überhaupt geen hypotheek kon krijgen... en huren per definitie duurder zou zijn. En dat geld ben je dan altijd kwijt. Ronald, goedenacht. Ronald, hoor je mij... Het is stil op de lijn. Ronald, hoor je mij? Nee, niet? Nou, dan gaan we even een plaatje uh, draaien. En uh, misschien dat we hem uh, zo weer even te pakken kunnen krijgen. 0800-1121. Nog een, een goed kwartier. Kan je bellen naar Kaasloenen met uh, jouw oplossingen uh, voor de vastgelopen huizenmarkt. 20 times. De dijk met uh, Salomon Burke. <laughs> wow. En de heren hadden een hoop lol. What a woman was uh, dat liedje. Wim, goedenacht. Ja, goedenacht uh, met uh, Wim het Maasen. Dag Wim. Uh, ja, mijn reactie op de woningmarkt, maar ook op de kantorenmarkt, is als volgt. De kantorenmarkt die is volledig vrijgelaten, compleet gefaciliteerd door alle partijen... Mm -hmm. En ja, we kunnen nu bij wijze van spreken een jaar gratis een kantoor huren en voor een heel lage prijs verder huren. De woningmarkt, ja, die heeft men bewust uh, beperkt, omdat daar uh, niet veel in te verdienen valt. En men heeft uh, eigenlijk al, alle betrokkenen hebben uh, aangestuurd op het creëren van een schaarste. Mm -hmm. Dat is eigenlijk uh, mijn visie op die woningmarkt. En alle partijen... Maar wie, wie heeft dan die schaarste gecreëerd? Ja, alle betrokkenen gemeenten. Makelaars, beleggers, eh, aannemers. Eh, eh, alleen, eh, ja, de, echt die wil gaan kopen en die wil gaan doorstromen. Die hebben geen eh, macht. Want eh, iedereen opbaat baat bij hele hoge prijzen van die woningen. ja. Ja. En uh, vanuit dat principe wordt eigenlijk niet naar die woningmarkt gekeken. En Europa, mevrouw Kroes, die had eigenlijk al lang het kartel, want ze worden in feite een soort, ja, niet echt uh, kartel, maar het is wel te zien als een kartel, die baat hebben bij schaarste. En dat is marktbederf. Maar, maar schaarste dan... betekent, zeker als je dat bewust creëert, dat, ze dus, uh, dat er weinig, uh, expres weinig grond zou zijn uitgegeven bijvoorbeeld, expres weinig gebouwd uh, zou zijn, als het ja. om de woningmarkt gaat. Is, is dat ook gebeurd, denk je? Ja, nou, ja, dat is echt zo compleet gebeurd, als je er even in verdiept, dan, uh, nou, dan is het zo afleesbaar, want uh, de WOZ-waarde die blijft enorm hoog. En eigenlijk, een woning moet je ook zien als een auto. Ieder jaar wordt een auto iets minder waard. Maar een woning stijgt qua prijs. En ik heb zelf meegeholpen om iemand een woning uit 1910 te laten kopen voor 150.000, 160.000 euro. Ja. En dan ben je toch eigenlijk gek dat je voor zo'n klein krotje bijna... Moet betalen. Ja, Maar goed, WOZ-waarde. Uh, de WOZ is één inkomstenbron van de gemeente. Uitgifte van grond, zeker voor gemeentes die daar uh, uh, royaal in zitten, is natuurlijk ook een hele grote inkomstenbron. Dus waar, waarom zou een gemeente dat, dat bewust laten lopen? Dat, uh, dat, uh... Nee, ze, ze, ze vangen door die hoge prijzen veel meer WOZ-inkomsten. Ja, maar is dat dan zo interessant dat ze ja. daarmee ook uh, expres... want je hebt het over uh, een scenario waarin het expres gebeurt... expres geen grond zouden verkopen? Nou, nee. Ze, ze, in feite vinden ze de huidige markt voor hun het uh, meest comfortabel. Ja. En ze zullen nooit meehelpen om uh, die doorstroming te bevorderen... want dan gaan de prijzen omlaag. En daarmee ook de WZ-inkomsten... Hoe zouden we dit kunnen doorbreken? Ja, uh, ja dat uh, is te doorbreken. Maar alle uh, voorstellen die in die richting gedaan worden... worden door die karteldeelnemers getorpedeerd. Ik had zelf al uh, tien jaar geleden of langer een oplossing. Uh, het stikt van de één-persoonshuishoudens. Ja. En uh, nou, eigenlijk bevorderen van samenwonen, van senioren... of uh, ja, als broer en zus uh, alleen wonen... Waarom kunnen ze niet gaan samenwonen? Nou, als je 65-plus bent, dan wordt dat afgestraft, omdat je dan minder AOW krijgt. Ja. Yeah. Als je een verhuissubsidie zouden geven aan de verliefde senioren 65 plusers yeah. ...over drie jaar, stel 5000 euro, uitgesmeerd, ...dan komen er waarschijnlijk twee vinux locaties of drie vinux locaties aan woningen vrij. Ja. Yeah. Ja. Die oudere senioren, die willen niet uh, ja, door de uh, controledienst gecontroleerd worden... Ja. ...dat ze een relatie hebben. Ja. Hoe zit dat met nou, jou zelf in? Nou ja, uh, ik ben zelf 67 jaar. En uh, ik woon in feite eigenlijk heel comfortabel. Ik woon nog ineens in een woning. Maar in een hol onder de grond? Nee, gewoon in een stukje bedrijfsruimte. Oh, het is een bedrijfsruimte. Ja, ja. Ja, ja, maar je, je bent niet de, de, de verliefde 65-plusser die uh, wel zou willen samenwonen? Nee, maar uh, als ik, uh, ik ben dat wel even geweest. En als het een samenwoning was geweest... dan hadden we beiden uh, allebei 300 euro moeten inleveren. Ja. Dus dat, niemand doet dat. Ja, ja, ja dus blijven ze allemaal lekker in hun eigen huisje zitten. Ja, en, uh, maar als, de, de, als je nog ouder wordt, dan gaat de ene de andere verzorgen... En dan moet je eigenlijk toch gaan samenwonen. Nou, dat wordt afgestraft. En als je uh, de oude uh, een of andere partner verzorgt... dan bespaart dat uh, vele duizenden euro's aan zorgkosten... als alleenstaand wordt. Want er moet opgenomen worden in de bejaardenhuis of iets. Ja, ja. oké. Okay. Vanuit nou, die invalshoek wordt nooit gekeken. Ja. En als daar echt een soort verhuissubsidie op gegeven wordt... dat het die... Ja. Uh, Vermindering van aow inkomsten zou uh, neutraliseren. Ja. Nou, ik denk dat er dan twee à drie vierde klokkenluiders woningen leeggenomen ja, ja, ja, nou, it, it, it, ik vind het een interessante gedachte. En uh, het zal vast niet de oplossing voor het probleem zijn, maar het is in ieder geval een oplossing voor een deel van het probleem. Ja, maar dankjewel Wim. Die zou eigenlijk het kartel voor met miljarden moeten beboeten, omdat het echt een kartel vormt. En ja. daar had ik graag econoom op willen hebben. Ja. Uh, om dat uh, echt uit te zoeken. En okay. alle politieke partijen... Ja, die hebben gewoon een op hun hoofd... omdat ze het volledig gefaciliteerd hebben. Omdat ze er zelf baat bij hebben... door directeur van de woningbouwvereniging te worden... wilden ze ook niks doen aan die uh, okay. positie. Dank en je ziet dat die woningbouwvereniging... Ja, maar ik ga je nu afkappen. <lacht> ja, ja, ik ga nu een eind aan maken, Wim, want, <lacht> ja, want dan kunnen we nog een, in, ieder geval, in ieder geval één beller nog doen. Dank je wel. Dank voor het bellen. En ik wil ook even een mailtje voorlezen van Kees Verrijd. Uh, die schrijft, uh, goedemorgen Frank, wat ik in de hele problematiek mis... is dat de huizenprijzen in veel, uh, heel veel gevallen nog steeds veel en veel te hoog zijn. Als iedereen zich nu eens zou realiseren dat de verkoopopbrengsten... echt niet meer die van de enkele jaren terug kunnen zijn... en veel van de verkopers dus een veel meer reële prijs zouden vragen... dan kwam de doorstroming wel degelijk beter op gang. Een huis in de hogere prijsgassen valt... wordt dan ook weer bereikbaar voor degenen die er net onder zitten. Let wel, dit is niet de oplossing, maar wel een deel ervan. Luc, goedenacht. Goedenacht. Wat is uh, jouw gedachte over dit onderwerp? Nou, ik heb, We hebben ook een huis gekocht nog in de vroege tijd. en Toen hebben we gewoon eerst een annuïteithypotheek gehad. Ja. Dat is later wel overgezet in een aflossingsvrije hypotheek. Maar dat is wel een flink deel al, al van thuis. Dus het lijkt mij... Het slimste als je gewoon uh, zeg maar in de eerste, zeg maar wat, vijf of, of zeven jaar dat je 100% zou kunnen aftrekken met uh, hypotheekrente-aftrek en dan bijvoorbeeld nog maar 70%. Ja. Dat de mensen gewoon een gedeelte van de hypotheek eerst aflossen. Hmm. En niet op vol procent uh, annuïteiten kunnen pakken. Maar uh, wanneer, wanneer vindt het aflossen dan precies plaats? Nou, als je gewoon uh, een gedeelte kun je dan gewoon als. Uh, uh, Zoals nu nu veel uh, gevallen is, een aflossingsvrije hypotheek hebben. Nou, en dan de eerste zeven jaar, dan los je zeg maar uh, 25 of, uh, uh, of 30 procent uh, van je hypotheek. Oh, zo. De eerste zeven jaar eigenlijk af. Ja, in die, in die eerste paar jaar moet je flink gas geven. En, en de jaren daarna, dan minder, maar ja. dan ook nog steeds aflossen? Dan zou je een ja of uh, gewoon een aflossingsvrije hypotheek kunnen hebben. Maar... O, oh, daarna was, dan dan dan was het dan wel dan voor jou. Dan, uh, de, de top van de hypotheek er altijd af kunnen halen. Ja. Dus dan blijft er altijd meer speling over als het fout zou gaan. Dus als de prijs een keer terugzakken, dan zit je niet gelijk... Eh, dan loop je eigenlijk alleen maar zeven jaar risico eh, op die top hypotheek En dan is er toch wel 30% altijd speling om ja, veiligheid te mazen. Hoe ziet jouw eigen hypotheek eruit, Luc? Uh, ik heb nou, denk ik, een waarde van... Uh, uh, 200.000 euro een huis en een hypotheek van 100.000 euro. Oké. Okay. Wat dat betreft, uh, Maak jij een nergens zorg Oké, okay, dank voor bellen. Graag gedaan. En een hele prettige uh, nacht nog. Dank je wel. Oké, okay, bedankt. Dank. Bert. Ja, goedenavond. Ik spreek met Bert Faber. Ik wil eerst eventjes uh, een paar aanmerkingen, opmerkingen plaatsen over... Uh, uh, dat eerste uur waar, uh, waar u mee praten, Was dat uh -huh. uh, Meester van de Hoek, of zo? Ja, van Hoek? Ja, Taco van de Hoek. van nou, die, uh, die was wel heel optimistisch dat <laughs> de komende twintig jaar we uh, nog een, een uh, netto besteedbaar inkomen van plus 30, 40 procent uh, uh, krijgen. Ja. Nou, daar klopt helemaal niks van natuurlijk. Want, uh, vanavond uh, hoorde ik ook het bericht van het CDA dat je, je, je moest voor hypotheek sparen de week hoor je over dat je mensen voor hun eigen zorg moeten sparen hè? in de toekomst, hè? Mm. omdat het ook onbetaalbaar wordt en dat blijkt ook wel door het eigen risico wat steeds hoger. Maar, uh, maar bet, bet, je die die Mensen moeten ook weer voor bet? hun eigen pensioen sparen en deel, dus, uh, ja. dus, dus wat, blijft dan, wat blijft er dan over uh, van je netto besteedbaar inkomen? Maar uh, over de huizenmarkt wil ik dit, wil dit zeggen, die, die, die, die, die, die prijzen zijn geëxplodeerd, ik heb ook geprobeerd mijn huis te verkopen. Voor, een, voor een, een, een ton lager. Dat is de buurman die het voor uh, zeg maar bijna vier ton uh, verkocht heeft. Ja, ja. Heel makkelijk zelfs. Ja, maar Bert, jij gaat, jij gaat uh, mee in wat heel veel mensen denken op dit moment in het land. Uh, namelijk even heel vrij vertaald: we gaan uh, naar de galerische, uh, want de pensioen stort in, de huizenmarkt stort in. Ja. Uh, nou, uh, de euro stort in, nou, kortom het hele optalsomnie, uh, opt uh, opt uh, en uh, het aardige van Taco is he, dat hij zei, uh, luister, je kunt gewoon in de cijfers kijken wat de gemiddelde productiviteitsstijging is. Uh, en als je daar de getallen en de tabellen op loslaat, is niet een, een mening, maar gewoon een feit, dan gaan we gewoon heel veel meer geld verdienen over een tijd. Nou, dat, uh, de... Dan, dan, dan, dan, dan leeft hij, staat hij met één met been in een andere wereld, denk ik. Want, want uh, mijn, mijn, mijn, ik ben al sinds uh, twee jaar uh, gepensioneerd. Maar uh, de, de laatste tien jaar daarvoor is men, mijn besteedbaar inkomen is eigenlijk nauwelijks gestegen. Uh, ja. Maar jij bent... Ja, het is nauwelijks gestegen. Dus, dus door hogere zorgpremies natuurlijk. En door die invoering van het, van het nieuwe zorgstelsel natuurlijk. Ja. Verzekeringen zijn veel duurder geworden. Het maar het, het gaat, ook over, gemelden. Gemelden. Het gaat de, ook over de gemiddelde. Het gaat ook over de gemiddelde. Het is onbetaald. Dus, dus, daar, en daarom, kunnen, en daarom, is, daarom hebben de, de, de mensen te weinig geld voor hun huis. Nou, de de ene radicale oplossing is, is er. De, de, er moet nog minstens een derde van de huizenprijs af. Minstens een derde. Nog een keer ten opzichte van, nou, het ten, nu... Ten opzichte van nu. Ja, ten opzichte van dus, nu. Er is al 20% afval. De mensen die dan, ja, die dan uh, uh, duur gekocht hebben, nou ja, dat is jammer. Ik, ik, ik heb ook in, in, uh, in, die, in de tijd van de aandelen dure aandelen gekocht. En, en sommige die, die brengen helemaal niks meer op. En, en, en die anderen, het wat beetje ik, wat, ik, wat ik nog over heb, nou, dat is ook meer dan gehalveerd. Ja. Vanavond zag ik in een programma. En, en de banken, het is geen kwestie van niet, niet durven lenen, maar ze kunnen ook niet meer lenen. Ik bedoel, een bank als ING bijvoorbeeld, die heeft een eigen vermogen van 29 miljard. Een eigen van 29, 29 miljard terwijl ze uh, um, 1300 uh, miljard uh, vermogen hebben. Okay. Dus 29 Bert, ik hoop dat jij me hoort, want we zijn bij het uh, einde gekomen ja, ja, van deze uitzending. En ik moet nu echt even doorpraten, want anders neem je het woord weer. En dan hoor je me niet. Want volgens mij praten we af en toe een beetje langs elkaar heen. Ik wil je hartelijk danken. Maar ja? We zijn wel aan het einde gekomen van, van twee uur kazaluna. Dank voor het bellen. En een hele prettige nacht. Um, morgen, Casaluna. De nacht van uh, vrijdag op zaterdag is hier de vervoerseconoom Jos van Omre te gast. Woensdag hield hij zijn oratie over parkeerbeleid op de Vrije Universiteit. Hij pleit voor hogere tarieven voor bewoners. Ach, hij zal veel vrienden kennen. Klaas Drupsteen is de presentator. Dat is morgen in Kazeluna. Zometeen op Radio 1. Omroep Max, uw eigen nachtzuster, Astrid de Jong, zit klaar. Dank voor het luisteren. En nog een hele fijne nacht.